Uur. Door Albegens met het NOS-journaal. De burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, vindt dat er gekeken moet worden of het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte verplicht kan worden gesteld. In Nieuwsuur zei hij dat de anderhalve meter regel voor veel mensen geen betekenis meer heeft. Abu Taleb maakt zich zorgen over het komende offerfeest voor moslims waarbij traditioneel veel mensen bij elkaar komen. Voor door de coronacrisis dreigt een kwart van de musea om te vallen. Volgens de museumvereniging hebben vooral instellingen die minder dan 40.000 bezoekers per jaar ontvangen het zwaar. Die komen nauwelijks in aanmerking voor financiële steun. Bijna alle musea zijn inmiddels open, maar hebben door coronamaatregelen vaak wel een flink aantal minder bezoekers. Restaurants, bioscopen en reisondernemers zijn hard geraakt door de coronacrisis. ABN AMRO-economen schrijven in een rapport... dat consumenten van maart tot mei ruim 70% minder vrije tijdsuitgaven deden. Dat het aantal faillissementen tot nu toe meevalt... komt vooral door de steunmaatregelen van het kabinet en de banken... zeggen de ABN AMRO-economen. Na Kansas City en Portland stuurt de Amerikaanse regering nu ook... federale agenten naar Chicago en Albuquerque... om de openbare orde rondom protesten te handhaven... President Trump vindt dat de democratische burgemeesters de situatie in hun stad niet meer onder controle hebben. Hoewel de demonstraties tegen racisme en politiegeweld in veel gevallen vreedzaam verlopen. De meeste migranten komen naar Nederland vanwege hun werk of hun gezin. In 2018 kwamen er ruim 190.000 migranten naar Nederland. Verreweg de meeste komen uit andere Europese landen om hier te werken, zegt het CBS. Mensen van buiten Europa reisden vooral naar Nederland om te trouwen of bij hun gezin te zijn. Turkije, Marokko en Suriname zijn hier de belangrijkste landen van herkomst. Het weer in het midden en zuiden, opklaringen en zon. In het noorden meer bewolking en wat regen, 22 tot 26 graden vandaag. Vanmiddag vanuit het westen meer bewolking. Morgen eerst buien, later klaart het op bij hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.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 Opstand, Pakken Vamos a la luna, vamos hasta el fin, vamos a la once nunca se termina, quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios pasamos ganas. Baila, baila baila baila, ponle música pa que esto no pare, baila baila, baila baila baila, tengo que besarte antes que se acabe, no me sale de tu tren no la trajo un pa que el dele no te pare, es que no es lo que yo creo que ya se sabe, Mientras que no quiere pero mañana que nada Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé un besito pienso a ver si no bebé taqui, taqui.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 van ZFM.